Vorige maand beloofde de linkse guerrilla-beweging alle gijzelaars vrij te laten. Over een geweldstop heeft de groepering niets gezegd. De vark heeft de afgelopen jaren in de strijd met het leger zware verliezen geleden. Dan het weer. Vannacht geregeld regen, overdag bewolkt en enkele buien bij een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN 4-7 Morgen, het is bijna drie minuten over vier. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. Ik ben blij dat ik weer even uh, zit, hoor. Een beetje, vorige week was het een beetje gek, hè? Toen moest ik ineens een ander programma doen. Vanuit het College Hotel ook. Oh, andere plekken, een gekke, situ gekke situatie. Ik vond, het een beetje een gekke... ik vond het leuk, hoor. Ik vond het echt gek om te doen. Maar ik mis dan toch wel uh, zo lekker in de nacht. En uh, eigen vertrouwde studio en zo. Wacht even, ik moet heel even een sms'je, twitterberichtje afmaken naar Pieter Derks columnist van dit programma, of de column binnen is, ja, die is binnen een genoteerd. Goed, administratie is afgerond, we gaan het hebben over vriendschap. Wie is jouw beste vriend? Daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Ik heb er denk ik ook uh, twee. Even kijken. Ja, twee. Ik denk Rob en Peter. En natuurlijk mijn, uh, mijn vrouw, dat is ook natuurlijk mijn beste vriend. En uh, wie is jouw beste vriend, Anne? Floor. Floria, je beste vriendin? Waarom dan? Omdat ze, um, omdat ik heel veel dingen met haar kan delen, waaronder muziek. Ja. En omdat ze tof is en een beetje gek. Ja. En omdat ik altijd al mijn nachtelijke avonturen met haar kan delen en dan zegt ze alleen maar stuurt ze altijd terug. Het was weer een wauze toko. <laughs> het was een Wauze toko. Ja. Nou, dankjewel Anne voor de afgelopen drie uur regisseur van Lust. Het was weer een Wauze toko, vond ik. Wie is jouw beste vriend? Laat het weten. 08011210801121. 0801121. Nou, mijn beste vriend is toch mijn boertje. Daar uh, heb ik een hele goede band mee. En uh, daar kan ik uh, tegenwoordig alles mee doen. Ook al verschillen wij drieënhalf uh, jaar. Uh, daar uh, heb ik een goede band mee. Wat voor dingen doe je samen met je broertje? Nou, we zitten nu in het uh, Burgerweeshuiscafé en we zijn een biertje aan het drinken. En straks gaan we naar uh, Foktop, gaan we lekker feesten om Foktop te raken. En wat doen jullie nog meer, buiten uitgaan? Um, we houden van tafelvoetballen um, en nou, voornamelijk toch dat wij goed met elkaar kunnen praten. En uh, uh, dat is toch de voornaamste band die we hebben. En wat is de beste herinnering aan je broertje? Oeh, dat is een goede. Uh, de beste herinnering. Ik denk dat dat in het algemeen de vakanties zijn waar we samen op pad zijn gegaan en uh, allerlei mooie dingen hebben gedaan en uh, verkend hebben. Wie zijn jouw beste vrienden? Wie is jouw beste vriend? Als je de een of heb je de meerdere, dat kan natuurlijk. hè. 0800 11210800 1121 is het telefoonnummer. Jasper, goeiemorgen. Ja. Ja. <laughs> <laughs> het is weer zo vet! <laughs> Wat een rare jongen ben jij. Nou, ik ben niet raar. Ik ben uh, gewoon normaal. Oh, gelukkig. Nee, je, nam ja, zo, ja, uh, je nam zo raar op, vandaar. Nou, uh, de beste vriend. Ik, ik, ik, ik ben door een mangel gehaald door Saraja, je voorganger. Ja, wat dan? Nou ja, ik, ik ben van het ene onderwerp in het andere onderwerp. Ik dacht, waar moet ik nou op reageren eigenlijk? Ja, dan uh, gaan snel, hè. Dat is, uh, een flits, jo, en, uh, flitsen je programma spellen. Uh, Jij ja, moet een beetje bijblijven, Jasper. Ja, uh, uh, ik, ik, ik heb een knopje, dit is helemaal bezwart geworden, maar goed. <laughs> we hebben het over de beste vriend. ja. ja, het is toch mijn jongste kat, denk ik. je jongste kat? ja, ik heb er zes. ik zeg gewoon de kat is mijn beste vriend. vind, oh. ik, vind ik wat beter klinkt. Oh, hoe, hoe, uh, hoe heet je jongste kat? hoe mijn, hoe mijn kat heet? ja. Tito. Tito. Okay. maar ik, ik zal ze even bij hun naam noemen. ja. Je hebt opa en oma, dat is Jozef en Maria. Mm -hmm. Vanzelfsprekend natuurlijk. En dan, uh, dan volgen nog Michael, Janet, Latoya. Uh, nou, toen dacht ik van, welke naam. Oh ja, Tito, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, want ik zie, ik bedoel, er is namelijk een verband. Dat, uh, die zie ik ook wel zelf. Uh, dat is namelijk de familie Jackson. Kijk, <lacht> en... Was echt, je wint nu een koelkast met yes. een, een, een hele grote koelkast. Yes! Awesome! Hé, <laughs> hey, maar Jasper, waarom is waarom jouw jou jongste kat nee, jouw beste vriend? Ja, nee, maar het is toch logisch? Ik bedoel, ik weet zeker dat, dat, dat er duizel, minimaal duizend mensen nu naar de radio luisteren met een kat op de schoot of een kat die lekker erbij ligt. En, uh... Ja. En nou. dat is, weet je, je hebt daar geen ruzie mee. Nee, nou, ik, ik, heb, uh, ik moest met mijn kat naar de, naar de hoe heet dat, uh, naar de trimsalon. En ik, die heeft me, ik maak even een fotootje van hem. Even, ik heb een fotootje van gemaakt, dat ga ik even twitteren, van mijn... Uh, wat heb je kat in de studio? Ook? Nee, nee, nee, niet van mijn kat, nee, van, de, van mijn uh, krap. Want hij, ik moest dus naar de trimsalon en hij moest even wat, uh, weet ik veel... Uh, zo, een foto's van gemaakt. Oh, een dus, uh, APK-keuring. Ja, een soort APK-keuring moest hij hebben. En uh, nou, hij heeft me uh, flink te grazen genomen, dat pleurisbeest. Wat, om dat beest in een mandje te krijgen? Nee, gewoon, uh, ik had hem vast en uh, ik moest hem kammen. Dus uh, ja, ja, dan, dan maar... moet hem goed vasthouden. <laughs> maar dat, uh, Hoe heet hij? <laughs> hij heet Oscar. Oscar? Ja. Oh, ligt hij nu eens eentje thuis? Nee. Werkt nee, ja, die ligt, uh, dan weet ik eigenlijk. Ja, ik denk dat die gewoon uh, bij mijn vrouw uh, uh, dan op bed is gaan liggen. Dat doet hij altijd. Ja. Maar goed, hé, hey, dat is uh, genoeg over mijn katten. <lacht> ja, maar ik heb het dus, uh, ik, ik ben opgevoed met katten. Ja? Laten we het zo zeggen, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar heb je dan nou niet een, uh, een menselijke vriend als beste vriend? Nee, maar ja, nu zeg je het ook, ik ben een eindselkenger. Ja, je bent wel, uh, je ja, uh, ga, gaat liever solo door het leven heen eigenlijk. Nee, dus niet. Nee, maar met, met, met zes katten. Nee. Met zes katten, zeg maar. Ja, ja. Ja. Nou ja, met zes katten, zeg maar. Ja. Ik bedoel, uh... Het zijn er nogal wat. Maar ik heb... Uh, het is één familie. Dat is wel leuk, allemaal. Dus maar heb je dan niet... broertjes, nichtjes, tantes en, uh... Woon jij dan heel groot? Nee, ik woon op de begane grond, dus we kunnen lekker naar buiten. Oh, maar, dan, maar en heb je zes, en dan lopen zes katten lopen dan, uh, lopen dan rond. Ze dan zitten hier achter het glas, zitten echt iedereen te kijken. Wow, zes katten. Nou, ik heb dus wel eens een keer het, het, het, het, de, de, de dierenbescherming langsgekeken. Ja. <laughs> ja, ja, echt waar. Waarom dan? Nou, dat was echt zo van, ik kan best wel drie katten meenemen nu, hoor. Ja. Weet je, dat werk. Oh. Maar waarom, wie had ze dan op je afgestuurd? Een hele nare buurman. Die had, die had last van je kat of zo? Ja, want die zaten op zijn scooter. Op zijn <laughs> zadel. Oh ja. Ja, dat vinden ze lekker natuurlijk. Gaan we op een ander plekje ja, zitten. Ja, gewoon even lekker liggen. Even ja. met die nagels even lekker in. In dat, uh, in dat uh, leren zadel. In nee, ding. maar het is echt... Het, het is zo... Ik bedoel, als je zo, als je zo... Kijk, de eerste tijd heb je kittens. En dan rennen ze over je kop eens s nachts. Hè, of zoiets. Hè. Ja. Dan gaan ze... Dup, dup, dup, dup, dup, dup, dup. Maar uiteindelijk, het zijn de beste vrienden die je kan hebben eigenlijk. En, en nog beter dan een hond. Want een hond wil, die, ja die gaat piepen van verdomme papa. Ik wil uh, even naar buiten even lekker uh, pissen of poepen. Ja. ja, dat doet de kat niet. Die doet dat gewoon in de bak. Nou maar... zeker, als je, als, je, als je een kattenluik hebt en uh... Ja, gewoon lekker naar buiten. Maar, doet, maar is het dan niet heel erg uh, stoffig en harig bij jou uh, binnen dan? Nee, dan? Nee, dat, nee? Nee? nee, dat is juist het leuke van alles. Wat dan? Nee ja, ja, ik weet niet hoeveel fases ik terug moet gaan met Soraida, maar uh, het begon over seks en uh, seksuele overdraging uh, toestand. Ja. Nou, mijn katten... Weet je, normale mensen die geven uh, katten altijd één keer in het jaar een wormenkuurtje. Ja. Nou, ik, dat hoeft niet. Waarom niet? Nou, je, je moet gewoon zo genoeg ui en bieten en uh, aardappels... en gewoon de, de, de rauwe kost eten. Jij, jij geeft jouw katten ui? Nou, niet alleen ui. Ze vreten alles hier. Ui met bieten? Nou, ja, toen uh, zeg ik van... Papa, heb een lekker prakkie. Nou, komen ze binnen, hoor. Echt waar? Ja, en, en echt bieten, snijbonen, aardappels... Maar als jij zegt, papa, heb een lekker prakkie? Dan ja, maar weet je, het leuke is, ik doe ook klikgeluiden, Ja. Want ik heb zes katten. Ik bedoel, het, is, het staat een beetje raar om s'nachts, uh, ja, rond je, deze tijd, zeg maar. Uh, ja, als jij over de straat telt tettet, papa, heb een lekker prakkie, dat is een beetje gek natuurlijk. Ja, maar dan ook, ook die zes namen gaan roepen. Uh, Jozef, Maria in, uh, in Amsterdam-West. Uh, ja, dat weet je ook dat, niet. Dat op valt handen. ook niet lekker, hoor, altijd. Nee, dat nee, kan me voorstellen. Nee. Maar, maar en doe je die klikgeluiden en dan komen ze. Ja, klik, klik. Gewoon, en, of klappen. Hmm. En, ja, maar dat is net zoiets als iemand zegt van... Ja, ik rabbel altijd met die en Dan komen ze ook binnen of zo. Maar ik weet zeker dat nu... Nu zijn er zeker 10.000 mensen die zitten in de wacht... En die willen heel graag iets over hun katten vertellen. <laughs> nou, het, het lijkt me best leuk, want het kan best... Uh... Nee, maar echt, weet je, de Egyptenaren, weet je, de Sphinxen... In al die tijd, weet je, en de VOC-mentaliteit. Daar gingen de katten mee om ratten te vangen. Ja. Het is... Uh, die, die katten, die, die, die, die leven gewoon continu met ons mee. Uh, zoiets van, uh, nou, het is leuk dat jullie hier zijn, de mens, maar... Uh, Hmm. We willen ook wel een beetje ratten vangen of zo. Ik zie uh, Nathalie van de regie uh, achter het scherm aan de nek. Ja, nee, nee. Die, uh, die uh, zit hard nee te schudden. Zo van: nee, die nog meer kattenverhalen. <laughs> maar uh, ik stel voor, we halen wel lekker platte bellen. Jezus, ze gaat nu al selecteren. <laughs> ja, wie weet. Nou, uh, dankjewel, uh, Jasper. Uh, ik vind, uh, nee, maar je, je, hebt het, je hebt het begrepen. Ik heb begrepen, katten zijn je beste vriend. Juist. En je hebt dus is. Doe de groeten aan okay. ze allemaal. Nou, als ik ze nog zie, het is lente. Oh ja, er zijn de, die zijn natuurlijk hot op. Ja, ze komen met ratten binnen nu. Heel maar goed. gezellig. Mag Nou, niet uit. Nou. <tie> Succes. Ja, dag. Doei. Bye bye. Bye. Janette, goeiemorgen. Janette, oh gelukkig, want uh, dat kappenverhaal, dat was ik wel een beetje zat. Ja, ja, op een gegeven moment, het is klaar. Ja, ja, ja. ja. Zo gaan die dingen dan. Maar het ging erom uh, wie uh, jouw beste vriend is ja. en... Uh, en ik lig toch wakker en toen dacht ik, ik ga even bellen. Mijn beste vriend is Alex. Ja. Die heeft mij uh, door een, uh, een, een deur van ellende gesleurd, uh, schulden en uh, na, aan een huis geholpen. En, uh, gewoon in het netten maar uh, mijn allergrootste vriend. En, en wat was er aan de hand dan uh, met jou dat, dat jij de hulp van Alex nodig had? Ik had een, uh, een heel erg gebroken been. Oh ja. En uh, daar ben ik elf keer uh, aan geopereerd. En uh, ik moest huisvesting hebben. Ik zat helemaal in de schuld. En uh, Alex heeft mij overal doorheen gesleurd. En heb je ooit gedacht van uh, dat gaat Alex doen? Of, of hoe ging dat? Heb je, daar, heb nee, je daarom gevraagd? Nee, dat deed Alex uh, helemaal uit zichzelf. Oh. Want uh, die, vond het, uh, die vond het allemaal maar uh, verrot voor mij. En dat uh, en was het ook. Want uh, ik zag het niet meer zitten. Ik zat, zat ook een beetje aan de zuip. Mm -hmm. En... Uh, uh, maar Alex die heeft al mijn schulden gesaneerd. En uh, ja, gewoon te gek. Maar dat is wel, uh, dat is, no is nogal wat. Als je al je schulden saneren en gewoon iemand echt helemaal even uit de put trekken, dan moet je wel. Uh, daar dat heb je... is Alex. Ha hard voor de zaak, zeg maar. Uh, ja. Dat is Alex ja. en uh, die, is, uh, die is af en toe ook wel een beetje prettig gestoord. Ja. Maar uh, ja, dat, dat heeft ons er doorheen geholpen. En verder, uh, we hebben niks met elkaar of uh, geen verhouding of weet ik het voor wat. Maar uh, gewoon een toffe gozer. Ja. Hoe lang ken je Alex al dan? Zeven jaar. Zeven jaar. En, en ja. hoe, hoe, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Uh, op straat. Gewoon zo, kom zo <laughs> Op straat uh, in uh, Lelystad, daar woonde ik eerst en uh, Alex ook. En um, ja, gewoon een komt het ander. En um, ja, gewoon helemaal, helemaal uh, geweldig. Ja, maar je, gewoon, je, je kwam elkaar tegen terwijl je aan het winkelen was of zo? Of, uh... Ja, ja, zo, zo kun je het zien. Ja? Ja. Maar hoe moet, ja. ik, hoe moet ik het dan echt zien? <laughs> nou, Ik denk in de kroeg. Oké, okay, in de kroeg. Jij ja, ja, op die manier. Okay. <laughs> maar uh, nee, maar, maar gewoon heel heel prettig. En, uh, maar nooit, nooit gedacht van ik ga. Een, uh, de, Alex en ik zijn elkaar voor, voor elkaar gemaakt. En we moeten eigenlijk een relatie beginnen of zo. Ik nee, sta, door. ga door nee, de dus nee, rij dat nee. Nee, nee, nee. Alex is af en toe ook een beetje key. En, oh ja. Uh, ja, dat, dat kan wel niet. Nee, nou nee, maar, uh, maar dat hoeft ook niet voor mij. Uh, dat is, uh, kijk, ik heb. Uh, ik ben twee keer getrouwd geweest, dus uh, relaties ken ik wel. En uh, dat hoef ik niet meer, hoef ik ook helemaal niet meer. En, uh, en Alex, daar kan ik gewoon mee uh, de straat op. Ja, Snap nou, niet? dat is wel het belangrijkste toch? Gewoon ja, uh, dat zeker. je kan lachen met iemand en, uh, en, gewoon, ja. en dat hij je helpt ook kennelijk. Dat is normaal. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Heb je Alex ja. ook nog bedankt of zo met, met iets? Of, uh, of hoe werkt dat? Um, ja, hoor, of ik ook voor hem of. Oh, ja. um, Nee, dat, dat, dat. en ik heb hem net gebeld dat ik in de wacht stond dus ja. hij luistert nu ook mee. Ah, Oké, okay, kijk aan. Nou, dat is mooi. Dan, uh, dan dus we, dan dan we... zeg even dag Alex. Nou, bij deze. Dag Alex, <laughs> Ja. Hey, dankjewel heeft... Jeanette. Toffe gozer en uh, dank je voor, je voor het opnemen van de telefoon. je you know, dankjewel. Dag lieve, doei. 121 0801 0800, -1 -1 -1, 0800 -1 -1 -1. wie is jouw allerbeste vriend? 800, 1, 1, 2, 1. We bellen even met Michiel Veenstra zometeen. Die is in Amerika als Texas bij het South by Southwest Festival. Naar nou, Triggerfinger. Oh, I beg you. Can I follow? Oh, I ask you. Why not always? All Finger en I Follow Rivers, stotioneels van uh, Likely. -Lie. Michiel Veestra, goedemorgen. Yo. Hey, Richard. hallo, goeiedag. Uh, jij bent in uh, Austin, Texas. Ja. Yes, That is absolutely correct. That is absolutely correct, and congratulations with uh, St. Patrick's Day. Dat is een uh, nou, soort eerste feestdag of zo, hè? Ik weet eigenlijk niet precies. Yeah, yeah. Ja, ja. Van oorsprong wordt het uh, echt natuurlijk wel groot hier in, in Boston, New York, waar je in de eerste gemeente bent. Maar inmiddels is de uh, uh, United States wider, excuse me, heel veel de zuipen. Dat dus zit hier nu ook in Austin awesome aan van een groen biertje. Ah, heel lekker. Groene bier. Prima. Um, en uh, jij bent daar niet voor niets, want het, het South by Southwest festival is, uh, is gaande. Het is een soort festival met, uh, met eerst heel veel gadgets en heel veel uh, ja, social media-achtige spul. En daarna gaat ja. het een week lang alleen maar over nieuwe muziek. Dat klopt, hè? Top, ja, ja. Nieuwe muziek en omdat het echt groter en groter en groter is geworden de laatste jaren ook wel heel veel uh, gevestigde artiesten die hier dan juist een prachtig concert geven of op, op extreem kleine podia te staan om maar een buzz te creëren. Ja. Want uh, dat is wel een beetje het toverwoord van South West denk ik. Een buzz. Uh, eerst dat interactive deel wat je al zei. Vijf jaar geleden ontstond hier uh, Twitter. Is ook echt groot geworden. Uh, twee jaar daarna Foursquare. Het is niet zo'n app dit jaar, maar het is wel, wil je een bus creëren rondom je, je app of je brand, dan moet je hier zijn. Ja, yeah, ja. Yeah. En, en nu, uh, um, uh, dat, dat, dat was dan vorige week en dan deze week zijn eigenlijk de, de, de bands geweest. En ik heb het al een beetje gevolgd ook via Twitter en op 3FM waar je een programma presenteert. Uh, en nu twitter je dit vanavond, het gerucht gaat dat Timberland voor zijn show bij de Paris Hilton Party Justin Timberlake bij zich heeft. Zo'n feestje is het wel, hè geruchten, grote sterren ja. en, uh, en ja, alle, ja, ja. alles groots komt samen. Ja, er zijn, van de, er zijn heel veel dingen die weet je van tevoren al. En die gewoon keurig in het schema. Dus uh, je weet dat Jack White een optreden geeft in die die Bar... en dat je er drieën van tevoren moet staan... omdat je dan nog makkelijk als je binnenkomt. Yeah. Je weet ook dat er uh, één groot buitenpodium is. Het is echt hoofdzakelijk voor de mensen... die niet één van de duizenden verschillende badges hebben... die je hier moet hebben. Waar uh, bijvoorbeeld shit tot counting crows... En, en andere grotere namen. ja. Yeah. Maar je weet ook uh, van tevoren al dat er heel veel staat bij je nog nooit in de voor En in die categorie is er ook alweer vaak een, een, een band of vijf waar al een ontzettende beurs over is. Dan was er van tevoren al uh, Alabama Shake, een, een nieuwe band uh, die uh, auteur het is maken en van tevoren al wat gezegd, dat gaat helemaal ontploffen, dat moet je zien. Ja. En dan zie je het in leven ook echt heel erg goed. Hè. Dan is dan bent echt op dat moment de baas van het festival. Klinkt als een soort Noordenslag eigenlijk. Ja, uh, ja maar uh, Euro-Sonic vooral, hè. Het, uh, oh, ja, ja, ja, tuurlijk. De ja. Noordenslag het, uh, het, het Nederlandse film, uh, dat klopt ook. Maar wij hebben wel goed om te weten, ik vind het toch leuk, want we blijven in Nederlanders. Hm. We spraken vandaag bijvoorbeeld Ben Howard en uh, die zei, en we hadden van meerdere artiesten gehoord, het is voor een artiest vaak helemaal niet heel erg leuk om hier te staan. Want je moet uh, naar uh, plekken die niet per auto bereikbaar zijn, want heel veel spaten worden afgezet, al die bier slepen, je krijgt <lacht> vijf minuten de tijd om om te bouwen en te sound zitten. Dan moet je vijf minuten spelen en weer afbreken. En door en door, van de ene venue naar de andere. Het is uh, heel erg hard werk, maar vaak heel slechte geluidsgelaten, slechte VA. En Hauer zei, bij Eurosonic sonic weet je dat het geluid goed is en ja, dat ja. de dingen voor je geregeld zijn. Ja. Ik komt veel liever in Groningen dan hier in Austin. En uh, nou, tot slot al, het, de, de, de, het de grootste verrassing, wat, wat vond je het aller tos? Want het is nu bijna afgelopen, nog één dag. Nou ja, toch ook wel een RMMC moet ik eerlijk zeggen hoor, dat vond ik heel erg goed. Ja. Uh, ik heb uh, erg genoten van Sante uh, uh, van die uh, deed voor het eerste een show met haar, haar nieuwe album komt binnenkort uit. En, uh, we presteren hier een beetje wat we op, op tour gaan doen. Ik heb heel goede dingen gehoord, maar niet zelf kunnen zien. Want met 2200 bands mis je nog wel eens wat. Over uh, uh, Cloud Nothings. Um, uh, Bruce Springsteen-concert hier was legendarisch. Moest je ook worden ingeloten. Ik was er zelf niet bij. Maar hij had Arcade Fire op het podium. Jimmy Cliffs. Tom Morello op Race Against the Machine. Hij had uh, Eric Burden van de Animals. Het, het was prima. En uh, ik heb ook een, een show van Skrillex gezien. En oh, ja. Hij was technisch niet heel erg op zijn uh, uh, allerhoogste kunnen. Uh -huh. Maar omdat ik hier mee te maken de hete die ik heb van, van de wereld op dit moment uh, in een, uh, een zaal, niet groter dan de, de kleine zaal van de Melberg, ja. Klink, klinkt goed, klinkt goed. Michiel je dankjewel. Ik wens je nog heel veel plezier. Nog één dag daar bij het South by Southwest Festival in Texas. Goodbye. Kom goed, kom aan, Bye. papa. Hoi. <laughs> uh, dan gaan we naar Ingeborg. Ingeborg, goedemorgen. Ingeborg. Hoi. Hallo, goeiedag. Ja, ik ben een uh, grote fan van jongens. Oh ja? Goed. Nou, nou. Ja, ja, dat kan ook niet anders. <laughs> nee, dat, dat is ook je zo. Je presenteert het geweldig, alles. Nou, dankjewel. En je luistert ook goed naar mensen? Dat is nog een uh, belangrijke vereiste. Ja. Maar de, we hadden het over je beste vriend, hè? Ja, klopt. Dat was de stelling inderdaad. Heel veel stukje, stukje South by southwest tussendoor. Nu weer door naar het onderwerp. Beste vriend. Ja, en, en het is heel grappig. Want er was een vrouw die had het over haar zes katten. Ja. Of ja, oh, Jasper, Jasper, Jasper. Ja, ja, klopt. Ja, zes katten. Ik heb er twee. Dat dus vind ik al uh, behoorlijk wat. Dat is wat, hè? Want ik heb er één. En dat vind ik echt al genoeg, hoor. En uh, twee, ik had er één, misschien nog eentje bij. Maar dan dat is echt genoeg. Dan ben ik gewoon klaar. ja. <laughs> Nou, ik ook. Maar, maar we hadden het als best vriend, mm -hmm. dat is mijn zoon. Oh ja? Ja. En, en, uh, uh, en is jouw zoon, ik zit heel even wat in mijn geheugen te graven, had jouw zoon niet in een restaurant ergens in uh, Amsterdam? Ja, klopt. Ja, ja. Nou, ik weet het weer. Want dat was, het ook weer, dat was een hamburger, hamburgerzaak, was dat geloof ik, hè? Ho hoe weet je dat nou? Nou, ja, dat dacht ik, want je hebt een paar weken geleden gebeld, een paar maanden ja, geleden. Wat? Ja, ja nee, maar uh, waar ik uh, reclames kan maken voor mezelf, <laughs> ben ik ergens <laughs> echt <even bezig>, hoor. <laughs> nee, maar kijk, ik, ik werd wakker vannacht mm -hmm. en ik heb, uh, uh, nou ja, een paar vervelende lichamelijke dingen. Mm -hmm. uh, misselijkheid en uh, pijn om meteen, ik noem maar wat, Het ja. kan ook niet laten, ja. maar, maar goed, ik doe het toch. Uh, maar uh, nee, die katten van mij, die, dat zijn ook portretten. Maar goed, uh, nee, mijn zoon. Ja. Daar ging het nu over. En waarom is jouw zoon jouw beste vriend? Um, je beste vriend steunt je onverwaardigd. Ja. Dat is mijn zoon. Ja, die doet alles voor je en die, die zal je nooit uh, laten, laten, laten zakken, laten vallen. Jawel. <laughs> Als hij het nodig vindt wel, ja. Ja, als het echt nodig is. Maar, kijk, mijn zoon uh, uh, was een, uh, uh, ja, geen probleemkind, dat niet. Maar hij was dyslectisch, woordblind. Oh ja. Dus betekende dit dat iedereen hem dom vond. Zo kan. Als je, woord, als je woordblind bent, als je niet goed kunt spellen... Ja. ...de T's en T's niet uit elkaar kunnen houden en de F en de V's... ...dan ben je dom. Ja, dat is ook, zo, komt het, zo, zo vinden mensen dat dan. Ja. Maar ja. mijn zoon was helemaal niet dom. Nee. Nee, ja, ik heb ook een vroeg... Sterker nog, uh, een van mijn beste vrienden... waar ik net al over had, die is ook dyslectisch... maar die is juist uh, hartstikke slim. Ja. Ja. Kijk. Ja, ik zeg steeds schat tegen mensen... maar dat moet ligt. je niet verkeerd opvatten. Nee, hoor. Maar uh, ik kan... Ik ben intelligent, ik heb politicologie gestudeerd... ik heb tien jaar bij de universiteit gewerkt als uh, wetenschapper. Uh, nou, ik kan voor geen millimeter schaken. Nee. Want ik vind, ik vind dat niet interessant. Dus dan moet je zetten onthouden, dat soort dingen. Ja. Mijn zoon was kampioen schaken, met zijn woord blindheid... was hij kampioen schaken op school. Ja, en was hij daar misschien veel meer gefocust op dan op, uh, op letters? Nee, nee... Uh, je compenseert. Als je uh, woordblind bent, mm -hmm. dan uh, compenseer je. Oh ja, dan ga je het... Uh, dan, dan, ja, dan, maar dan word je toch automatisch... Ga je een soort van, ja, de, de, je heel erg richten op dingen waar je juist uh, wel wat beter in bent... en uh, dan word je dus alleen maar beter en beter in? Ja, ja. Ja, op die manier. Okay. Ja. En, en heeft dat dan, uh, moest je hem daar ook heel erg bij helpen uh, uiteindelijk? Want uh, dat, ik bedoel, uh, los van het feit dat je dan uiteraard niet dom bent... maar ja, goed, je hebt wel even... Uh, een duwtje in de rug nodig soms, qua weet ik zeker. Ja, ja en leren nee, en zo. Uh, wat ik conform kon doen, was hem helpen met zijn huiswerk. Oh ja. En uh, dan uh, moest hij stukjes schrijven, en dan haalde ik de verkeerde letters eruit. Oh ja. Nee, want hij, hij kon ook goed schrijven. Ja, dat heeft hij ook voor mij. Ja. Ik kan ook goed schrijven, maar goed, daar gaat het even niet om. Maar, nee. Uh, hij verwisselde de D's en de T's en de F en de V's. Oh ja. Nou, dat is licht dyslectisch. Ja. Uh, je kunt ook zwaarder dyslectisch zijn. Dan kan je helemaal niet meer spellen. Nee. Nee, en... sommige, sommige mensen maken woorden, dat is, uh, daar valt geen touw meer aan vast te knopen op een <lacht> gegeven moment. Ja. ja. ja. Geen touw ja. meer aan vast te knopen in elk geval. <lacht> maar... <lacht> nee, maar... Uh, ik, uh, uh, ja, er zijn nog meer mensen die uh, in de wacht staan, begrijp ik. Ja, maar, dat niet. Maar uh, ik wou even een lans breken voor mijn zoon. Ja. Want die heeft het echt goed gedaan in zijn leven. Nou ja, uh, volgens mij is hij... ook hoor, de, uh, daar gaat het niet om. Ja. ja. Maar mijn dochter heeft twee uh, lieve zoontjes, dat zijn mijn kleinzoontjes. Maar mijn zoon, echt, die heeft voor zichzelf moeten knokken. Nou, dan heeft hij dan knap gedaan dat hij dan uiteindelijk goed terecht is gekomen met een eigen restaurantje. En, uh... Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Ik, en, uh... ja, ik mag geen reclame maken, maar gaan er eens een keer even. <laughs> ja, je mag het naam niet noemen, maar dat ga ik zeker doen. Dat heb ik vorige keer volgens mij ook gezegd, van dat ik dat nog een keer zou doen. Maar dat doe ik echt. Als ik in Amsterdam ben en ik heb zin in een hamburgertje, dan uh, pik ik hem even mee. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Ingeborg. En tot de volgende keer weer, hè. En jij ook veel succes nog, hè. Da dankjewel. Doeg. Doei, Wie is jouw beste vriend? Daar zijn we naar op zoek. 0800-1121, Wie is jouw beste vriend? Mijn beste vriendin is Linda. Uh, ik heb haar leren kennen op Appelpop in 2010 uh, op een festival. En nou, ja, vanaf het moment dat ik haar ontmoette was het gewoon al heel fijn. En we hadden een klik. Kort daarna kregen we een relatie en hebben we gewoon samen heel veel fijne momenten beleefd. En het was gewoon, ieder moment was voor mij genieten. En we hebben heel veel met elkaar besproken. We wisten alles van elkaar. En dat was een heel fijn gevoel en dat vind ik nog steeds. Mijn beste vriendin is Ela. Ze heet eigenlijk Gabriela, maar we noemen haar gewoon allemaal Ela. Ook in haar familie. Uh, waarom? Ja... Ze is gewoon heel grappig. En ik heb altijd het gevoel dat, ze gewoon, uh, dat ik bij haar gewoon mezelf kan zijn. En, en ook echt belachelijk, een belachelijke versie van mezelf. Uh, ik heb wel elkaar leren kennen toen... Uh, eigenlijk op de basisschool. Ze was het oppaskindje van mijn oudere zus. En ik vond haar echt een vreselijk irritant druk rotkind. En op de middelbare school kwamen we weer bij elkaar in de klas en uh, het klikte. Ja, het was, toen vond ik haar wel leuk. Ze is gewoon lief, ze is aardig, ze is mooi en we kunnen elkaar nog steeds alles delen en daar ben ik heel blij om. Mijn leukste ging aan de Ela, ik weet niet of ik dit wel kwijt mag, maar um, we gingen een keertje winkelen. <laughs> en toen uh, stond ze in een pashokje en ze stond een broek te passen. Maar het pashokje had een gordijn en ze vond hem niet helemaal goed dicht. Dus ze trok hem iets te hard door, waardoor die hele gordijn wegschoot. En ze is dus gewoon voor heel veel mensen met een broek op haar enkels, stond te gillen in een winkel. En ik heb uh, nog nooit hard gelachen. De mooiste herinnering is denk ik toch wel die eerste ontmoeting op Applepop. Uh, gewoon voor het eerst samen zijn. We hadden elkaar daarvoor leren kennen op internet. En ja, toen je elkaar dan voor het eerst zag, dat was gewoon een heel mooi moment. En... Die avond zal ik nooit vergeten. Wie is jouw beste vriend? Laat het weten. 0800 1121 Met wie kan je het beste door één deur? Jouw beste vriend. 0800 1121 Laura Jansen nu. You Somebody. I've been around, I was down at all I see. faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, you know that I could use somebody, yeah, yeah. someone like you and all you know and how you speak, countless love. Laura Jansen. En ze staat op het South by Southwest Festival in uh, Austin, Texas... waar we net Michiel Veenstra al over spreken. En als je gaat naar de Twitter van Michiel... dat is twitter.com slash Michiel Veenstra... dan uh, zie je ook uh, Michiel en uh, Laura Jansen aan het groene bier. Want dat zijn ze aan het drinken. Vanwege St. Patrick's Day. Roos, goedemorgen. Hoi. Hoi. Ik. Hoe is het? Ja, goed. Ja, gaat lekker. Ja, helemaal. Mooi zo, we hebben het over. Nou, ik wou uh, even wat melden over mijn beste vriendin. Ja. En dat is een hele, een hele onverwachte relatie. Ja? Ik, heb, uh, ik ben 60 jaar. Ja? Ja, echt wel. <laughs> <laughs> en ik heb uh, mijn beste vriendin uh, dus uh, ontmoet. toen ze een wijfje van tien was. Oh. En ze bij mij in de klas zat. Oh, dus jij was, uh, jij was uh, schooljuf eigenlijk? Ik was haar juffie. Ja, en zij was toen tien. Ik dus uh... was tien. En ik ontmoette haar dertig jaar later en ze is opeens 45. Ja. En uh, uh, ik kom er opeens weer tegen op een plek. En... Uh, uh, sinds ze uh, zegt hij, ja, zijn we de beste vriendinnen nu. Nou, wat een bijzonder verhaal. We snappen elkaar volledig. Ja, maar, want en, ik heb haar toen gezien. Ja. En zij heeft mij toen gezien. Toen ze tien was. Ja. En ik, uh, uh, nou, uh, achterin de twintig was. Maar, um, uh, maar, jullie hebben... Het is niet dat je toen ook vriendschap, een vriendschap hebt onderhouden. Dat je... Uh, ja, toen... nee, joh. Nee. Uh, want, want dat... dat dat loopt niet zo. Nee, als dat gaat niet, schot, natuurlijk niet. Als je een relatie uh, juffie-leerling hebt. Ja, nee, dat kan niet. Dat is, nou, uh, dan loopt dat niet. Nee. Maar de, maar, ik bedoel, ik, ze zat ook nog in de combinatieklas en de broertje, die, zat, die zat dus een jaar uh, hoger. Ja. En hebben jullie het daar ja. wel eens over dan? Want dan nu, uh, bedoel, jij bent dan haar oude, oude leraar. En uh, zij, maar goed, inmiddels, uh, natuurlijk, ja, dan, dan ben je gewoon zit je ja, op hetzelfde zij, niveau natuurlijk. Zij in de 40, ik in de ik 60 Ja, dus dan zit je echt helemaal op hetzelfde niveau. Dus dat is, uh, is niet meer zo heel gek. Maar, ja. maar hebben jullie het dan nou wel eens over van hoe dat al vroeger was in de klas? Waar hebben we het over? <laughs> oh joh, natuurlijk oh, over vroeger en hoe het allemaal, want uh, oh, ik ben ook op huisbezoek geweest bij uh, die vader en moeder van ze. Yeah. En natuurlijk hebben we het daarover. En wat er allemaal deugde en wat er niet deugde. En wat ik er allemaal zag. Yeah. En wat zij zag. En wat zij en mij zag. En uh, nou, noem maar. Maar hoe het nu is, hoe het nu is. Ik bedoel, die mens, die, die is zo gegroeid. Ja. Yeah. Met, met, met... met ik bedoel, zo weinig kansen eigenlijk. Maar wel en, ook met hulp van jou natuurlijk, want jij hebt daar daaraan meegeholpen aan het feit dat, uh, dat zij zo goed terecht ja, is gekomen. Ja, ik heb er twee jaar in de klas gehad. Ja. Ik, uh, ik voel me, ik heb ook wel een soort verantwoordelijkheidsgevoel nader. Ja, ja. Je maar, be ik bedoel, dat hoeft eigenlijk helemaal niet, want uh, ze kan... Ze kan het uite uh, uiteindelijk ongelooflijk uitstekend voor zichzelf redden. En wat was dan, uh, wat was dan het, het, het moment dat je dacht van... oh ja, we hebben eigenlijk wel een klik, dus we, we kunnen wel eens goede vrienden worden? Ja, gewoon ja, het moment dat we, da uh, dat we erachter kwamen. Fuck, hey, jij bent uh, Roos uh, van Willeke. Yeah. Ja. <laughs> en uh, ik ben Lucienne van de Vleester. Oh, klaar. En toen was het ineens uh, oh, weer, weer dikke vrienden. <laughs> wat grappig. Ja, vuurwerk. Ja, nou, leuk zeg. Ja, dat, ik bedoel. Zulke, zulke dingen kom je niet echt zo vaak uh, tegen. Nee, daar moet je wat mee hebben, natuurlijk. Dat is nee, en, uh, maar uh, ja, het is ook. Uh, die het loopt nu al, uh, dat is al twee jaar geluk, uh, geleden. Uh, dat dit gebeurde, hè, het, mm -hmm. het werkt. En uh, het loopt nog steeds, joh. Ja. Hebben jullie wel eens ruzie? Uh, we groeien iedere dag aan elkaar. Ja, hebben jullie wel eens ruzie? Zeg je? Heb, heb je wel eens ruzie met haar? Nee. Nee? Nooit een, nooit een, een heftig meningsverschil? Nee, ik, ik voel soms wel dat ze... Uh, ja, maar dat heeft meer te maken met haar persoonlijke situatie. Oh. Dat ze soms terughoudt. Oh ja. Dan, en, uh, euh, gewoon reserve, weet je. Even, oe, even niet dichtbij, weet je. Oh ah, ja, en dan, ja, dan wil ze... Zoveel het... dingen heb ik ook. Ja, maar dan hoeft het even. Maar dan, en, dan, uh, en hoe ga je daar dan ja, mee om? Ja, is allemaal te overzien. En uh, uh, de tijd uh, lost dat op. Ja, wel mooi om zo'n goede uh, vriendin dan te hebben. Ja, en, uh, maar weet je... Dus dat ik een meisje van uh, tien jaar in de klas heb... En uh, dat wordt uh, na zoveel tijd opeens uh, mijn beste vriendin. Ja, nee, dat is wel een beetje gek natuurlijk. Ik vind dat magisch hoor. Ja, maar op een gegeven moment groei je natuurlijk zo naar Katoe, ook qua leeftijd en zo. Dan maakt het allemaal niks ja, meer precies, uit natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dat precies. is ook zo. Precies. Gewoon verschillen heffen zich op. Klinkt als een en, mooi verhaal, uh, uh, Roos. Ben, ik, ja, ja, goed toch? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Nou, doe er de groeten, zou ik zeggen. Ja. Licht L Lucienne, lichtdrager. Lucienne, huppatee. Groeten zijn overgebracht. Dankjewel, Roos. Hé, hey, dag Luc. Nog een fijne dag. nacht, hè? Dag. Tot ziens. Uh, wat, wie is jouw beste vriend? Laat het weten. 0801121. Dus 0801121. Wie is jouw beste vriend? Nou, mijn beste vriend is, uh, is Jasper. Omdat ik uh, ja, eigenlijk uh, alles uh, met hem kan doen. Ik kan met hem naar de sixth feestjes gaan die er zijn. Maar ik kan ook gewoon gezellig naast hem in bed liggen. En uh, allemaal leuke dingen doen. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Uh, we hebben elkaar leren kennen aan de IJssel. Dat is een rivier hier in Deventer Met een uh, leuk grasveldje ervoor, waar we altijd na het uit gaan, gaan chillen. En toen uh, ja, daar hebben we eigenlijk gezeten, heel veel bier gedronken en aan de praat geraakt over van alles. En jullie, is het jouw vriendje of hoe zit dat? Ja, ik heb uh, mijn vriendje is uh, Jasper is ook mijn vriendje. En we hebben een relatie dus al uh, bijna twee jaar nu. En dat gaat hartstikke goed. Het was wel een beetje raar om vrienden en dan daarna wat te hebben, maar uh, het, uh, het is hartstikke leuk. En wie is jouw beste vriend? 0800-1121, 0800-1121. Mijn beste vriend is Gavin Ik I'm Gavin DeGraw, and you're listening to 4-7. 4-7, Lucky King. I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and I peace of mind. Ik ben bezig met, uh, met een Twitter-berichtje. Ik moet nog even die foto twitteren van, uh, van die uh, krap die ik had. Niet, niet dat beest hoor. Maar uh, ik heb zo'n zo, zo, zo krap op mijn arm door de kat. We hadden het over, over katten. Want uh, de, de beste vriend van Jasper waren uh, de katten. Krap van ja. Luc. Van Luc. Zet ik erbij zo. Krap van Luc. Twitter.com slash Lucus. Met Twitter kun je het even het fotootje bekijken. Um, maar uh, de beste vrienden van Jasper waren, uh, waren zijn katten. Dat kan natuurlijk. En, uh, maar van andere mensen waren het vooral uh, ja, gewoon uh, uh, mensen. Mens, mensen. En uh, de beste vriend van Jeroen is? Mira. Mira. Wie is Mira? Mira is een uh, oma van, met uh, twee kleinkinderen en twee dochters heeft ze. Ja. Uh, zij is lid van LETS, net als ik. LETS is uh, lokaal eindhoven Lentensysteem. systeem Ja. Wat voor systeem? Uh, het staat over heel Nederland, wat zeg je? L lokaal Eindhoven's en dan? Talentensysteem. Oh talentensysteem, ja oké. Okay. Maar uh, het betekent eigenlijk um, um, algemeen gezien um, lokaal Eindhoven's, nee nee nee, wacht even, lokaal econo. Het is een, een Engelse afkorting, maar je kunt ook in het Nederlands. Um... Maar het is een alternatief econo economisch systeem. Oké, okay. ja. En over heel Nederland zijn er verschillende groepen, een stuk of tachtig of zo denk ik. Lokale kringen. Oh ja, Krijs LEDS. Kringen. Lokaal Eindhoven talentensysteem. Ja. ja. En, en wat doen jullie dan bij LEDS? Uh, nou, dan, iedereen biedt wat aan die daar lid van is. Of je kunt aanbieden wat je wil. Of, uh, ik bied zelf uh, schilder aan. Uh -huh. En uh, zij is pas... Uh, ja, ik ben vanaf het begin lid en bestaat uh, al uh, 17 jaar in Eindhoven. Uh -huh. En zij is be begin dit jaar lid geworden... En op een gegeven moment werd ik op, ja, ik denk anderhalve maand geleden, werd ik door haar opgebeld van, uh, dat ik iets bij haar, uh, of zij had van, uh, van de lijst had gezien, van dat ik dat aanbood dat schilderen. En dat had zij behoefte aan uh, voor, uh, voor haar dochter, die ging studeren. Yeah. En uh, daar wilde ze vier stoelen en een tafel geschilderd hebben. Dus toen ben ik daar naartoe geweest en uh, viel nog wat tegen die klus. Die stoelen waren zo geschilderd, maar die tafel die uh, op een gegeven moment was uh, begon een beetje te bladderen en moest ik weer afschuren. En toen moest alles weer opnieuw. ja dan had ik blijkbaar niet goed schoongemaakt, dus zo van tevoren. Mm -hmm. Dus ik moest uiteindelijk moest ik uh, drie keer terugkomen. Um, en ja, en, uh, omdat zij net nieuw lid was, uh, kon ze niet meteen heel erg zwaar in de min gaan staan. Want er werkt. Uh, ja, je mag geloof ik 150 talenten mag je dan, uh, mee beginnen. oh jij krijgt een soort punten of zo? Ja, dat werkt zo met... Uh, de per kring is dat een ander... Uh, noemen ze dat anders, maar bij ons is dat dan talenten. Mm -hmm. En dan krijg je van uw werk is er dan uh, de norm uh, 30 talenten. En hoe kom je dan aan die talenten, die 30 talenten? Nou ja, als je begint dan... Uh, ja, en je vraagt iets, dan, dan kom je meteen natuurlijk in de min te staan. Mm -hmm. Maar je biedt zelf ook iets aan, dus dan... Uh, uh, ja, dan, dan kun je daar weer iets terug, binnen, ja, zo, binnen de kring uh, soort, weer iets terug doen. Een soort, soort ruilsysteem is het. Het is een soort ruilsysteem, okay, ja. ja. En ja. Zij, mo zij mocht dus niet niet zoveel in de min staan? Ja, nee, omdat... Nee. Uh, uh, dus ja, dat was maximaal dus vijf uur, 150 talenten. Mm -hmm. Dus ja, dan zei ik van, nou ja, het, het was wel veel meer dan vijf uur, maar dan maakt dat niet uit. Uh, doe doe dan maar vijf uur, hè? Ja. Dus, ehm... Uh, nou, een van de dingen die zij dan aanbiedt is uh, Iraans koken en uh, zei, toen, kwam, toen dacht ik zo van, oh dan kan ze wel bij mij komen koken. Uh, dan, uh, ik, normaal gesproken kom ik uh, elke twee weken kom ik bij mijn moeder dan eten met een broer van mij. Ja. En toen dacht ik ze nou, dan, uh, dan komen ze een keer bij mij en dan uh, kan zij mooi voor ons koken. En uh, ja, toen zei ze van, nou dan gaan we samen boodschappen doen, ja, ik wil wel dat jij meegaat dus dat allemaal, ja, dat klikte gewoon enorm, niet te ja. geloven. In, dat... En ineens kreeg je een soort vriendschapsband. Ja, um, ja omdat ik die drie keer terugkwam. De ja. eerste keer dan... Uh, ja, ik was al een beetje gefascineerd worden. Van, uh, ook, ze komt uit Iran en ze praat wel, uh, wel goed Nederlands op zich. Mm -hmm. Maar daar is ze zelf niet eens tevreden over. Want ze wilde het nog perfectioneren. En het is een heel apart... Uh, um, deal, of een... Um, ja, de uh, manier hoe ze praat. Ja. Uh, je kunt heel duidelijk horen dat ze ergens uit een buitenland komt natuurlijk. Maar ze, heel, ze praat wel mooi op zich. Ja, en, en, en, en, uh, uh, en, en dus je in, nou, nou ja, ging daar dus eerst één keer toen twee keer toen nog een keer. En uiteindelijk sloeg, uh, sloeg zeg maar, de, de vriendschapsfonk over. En zo van, oh ja, oh, ik vind elkaar wel aardig, laten we eens een keer uh, wat, wat, wat uitgebreider kletsen of zo. Nou ja, dat ging automatisch te kletsen, want... Uh, um, ja, je komt er dan... Uh, of ja, ook van, eens kijken, ja, daar gaan echt uren overheen gewoon van, dat schilderen, dat, ja, ik ben dan ook niet de snelste, ik wil het goed doen. En ja, en dan neem je weer pauze en dan biedt ze van alles aan en op een gegeven moment, ja, was het aan het eind van de dag of zo en dan begon ze te koken en ja, ondertussen raak tussenraken en de praat en ja, dus allemaal... Ja, die ga ik nooit uitgepraat. eigenlijk. Dat, dat ja, is mooi, toch? Dat is mooi. En hoe oud is zij? Ik schat dat ze iets van uh, rond de 60 is of zo. Nou oh ja, jij bent. Maar ze komt over als. Uh, oh, ja, oh. Rond de 40 of zo. Oké, okay. en ja. jij, jij bent ook jij bent ook rond de 40 of zo? Nou ik nee, vind. ik ben 52. 52 ook. Oh, okay. ah, dan, dan, dan, dan, dan, dan zit je ook nog al redelijk, ja, <laughs> Ik bedoel, <het> <laughs> ik wil je niet uitnoemen, ik probeer het een beetje subtiel te brengen, maar dan zit je toch redelijk bij elkaar in de buurt qua leeftijd. Ja, ja, ja, ja. ja precies. En waar hebben jullie het dan over? Want zij, uh, zij komt uit Iran. En uh, nou, dan heeft ze vast mooie verhalen lijkt me zo. Of in ieder geval bijzondere verhalen. Ja, en niet over Iran zelf. Wel van dat ze, we hebben het al over Teheran gehad, wat ze dan vandaan komt. Dat het een stad is van 15 miljoen inwoners. En dat ze ook van die stad hield. Maar ja, dat is gewoon um, vanwege het regime dat ze naar Nederland is, of ja, uiteindelijk in Nederland is beland. Zoals ja. via andere landen ook, is ze wel geweest. Ja. Ja, en, en ze was dan getrouwd en met die man is ze, uh, ja, hoe lang is ze daarmee getrouwd geweest? Ik geloof iets van negen jaar of zoiets. Mm -hmm. En die man was alcoholist op een gegeven moment, en dus dat was het gewoon niet meer houdbaar. Uh, die man hield heel erg van haar en zij op zich ook wel van hem, maar dat was gewoon, ja, dus ze heeft die kinderen ook, uh, die hadden, ze hadden twee dochters ze hebben dan twee dochters en. Die, op, uh, nou, die waren rond de zeven, zeven en tien. En toen moesten ze je alleen opvoeden vanaf die tijd, zeg maar, dat ze, dat ze van die man gescheiden was. Oh ja, ja wel een heftig verhaal, uh, lijkt me wel ja. moeilijk. Ja. Ja. En daar da, da, da, da praat hij ook wel een beetje over, over dat soort ja, dingen. Allemaal. Ja, ja. Dus ze vertelt uitgebreid over het leven. Zelf vertel ik weinig over mezelf. Ik, ik ben niet zo'n prater uh, van, ja... Ik luister meer dan, ja. en af en toe dan ook wel dingen over mezelf, maar... Oké. En wil zij ook niet echt dingen van jou weten? Dan? Zij, zij, ja, zij ik, denk... wel, jawel, jawel. En tussendoor komen er wel dingen van, dat ze inderdaad... Uh, jawel, ook wel dingen van mij vraagt of zo. Mm -hmm. Ja. En dat vertel je dan ook wel. Dat is een, ja. Een, ja. Klinkt al mooi. Wel mooi dat je iemand Klinkt dan, dan mooi, nu is nog... Mooi, ja. ja Ja, want dit, volgens ja. mij is het best wel lastig om... Uh, want de beste vrienden die ik heb, die ken ik echt al heel erg lang... En uh, ik heb natuurlijk wel andere mensen ook nog, uh, dat, je die, uh, dat je die ontmoet of zo. maar het is, ik kan me, het is best wel lastig om nog, om nog nieuwe mensen te leren ontmoeten als je uh, niet meer op de, op de middelbare school zit, noem maar wat of zo. Dat is volgens mij best wel lastig, uh, want op een gegeven uh, moment... Ja, ja. Bij mij, ja, bij mij is het denk ik andersom, want ik uh, ben eigenlijk uh, altijd, uh, ja, tot tot wel behoorlijk leeftijd heel erg verlegen geweest mm -hmm. en ook heel erg op mezelf en... Uh, wel op zich behoefte aan sociaal contact, maar wel de, de, ja, daar kwam er eigenlijk nooit van. Of, ik heb er eigenlijk nooit vrienden gehad uh, tot, ja, tot mijn dertigste of zo. Okay. En op school was het uh, bijvoorbeeld met um, de lagers. Ik werd ook wel gepest, maar dat ging er eigenlijk wel langs me heen. Yeah. En, um, um, ja. En voornamelijk op de lagere school, uh, middelbare school werd ik niet, meer, ja, ook wel gepest, maar niet ja, toch vanaf een vierde klas van de havo niet meer denk ik. Ja. Yeah. En um, ja, ik, ik had nooit vrienden op school. In uh, een lagere school kan ik me wel herinneren dat in de pauze, ik vond het verschrikkelijk, de pauzes vond ik verschrikkelijk, ik wist me geen houding te geven. Ik, uh, ik, was blij als de les begon. En uh, dan, ja, dan, dan zat je gewoon op je stoel. En yeah. dan, dan die leraar die of ja, die, dan neem je de stof op en uh, heb, heb je verder niet sociaal, zeg maar, ongemak van Nee, nee, nee, dat is gewoon uh, makkelijk geen houding meer te geven of zo. Ja. En wanneer, hoe kwam, wanneer kwam het dan dat je dan, uh, uh, uh, uh, hoe zeg ik dat, ja weet ik veel, dat, dat je wat minder verlegen werd en, uh, en uh, wat mensen ging opzoeken en vrienden kreeg? Ja, kijk, um, uh, ja, dat heeft ook met de werksituatie te maken. Ik ben vanaf mijn achttiende begonnen te werken. Mm -hmm. Ik heb de haven afgemaakt met het diploma. En ik had helemaal geen zin, om, ik was dolblij dat ik van school was. Ja. Gewoon, ja, en... Uh, um, ja, ik, ik had ook helemaal geen idee van wat mijn interesses waren of wat ik uh, eventueel in verder wilde gaan ofzo. Dus ik ben gelijk gaan werken. ja En dat was in die tijd was het ontzettend makkelijk om aan werk te komen. Dat was uh, geen enkel probleem. Mm -hmm. en, um, wat ben je gaan doen? Al, ja, uh, eens kijken hoe ben ik begonnen als... Uh, um, op mijn achttiende, als... Um, eenvoudig administratief medewerker. Okay, yeah. Voor het computertijdperk, dat yeah. was een heel oude mens, maar dat, en dat heb ik toen een half jaar gedaan en toen, uh, toen moest ik weer ophouden, want uh, toen werd de computer ingevoerd en uh, ja, toen was ze mij niet meer nodig. <laughs> yeah. Maar toen had, toen, toen had ik, uh, kijk, wat ben ik daarna? Toen, toen had ik meteen weer ander werk. Uh, ook, ik denk toen, toen uh, ja, toen ben ik bij ook op een kantoor gaan werken. En had ik eigenlijk een heel mooi toekomstperspectief. Uh, dan kon ik boekhouder worden op een gegeven moment. Dus er was de bedoeling dat ik dan uh, meteen ging studeren als, met praktijkdiploma boekhouden. Dat ja. heb ik toen ook gedaan met een schriftelijke studie. Maar dat kon ik gewoon absoluut niet opbrengen om s'avonds uh, te studeren. Dan viel ik gewoon in slaap. En als ik gewoon bovendien zo'n boek. Uh, het interesseert me op zich wel, maar ik kreeg het niet voor mekaar. Nou ja, ik heb het zelf zo. Dus ik wel. ik echt, kan ook niet hè? leren. Zeg, nou, ik kan wel een beetje leren, maar ik kan niet echt uh, dat concentreren op zo'n boek. Uh, nee, daar heb ik ontzettende moeite mee, ja. Ja. ja. ja. En dus uh, ik ben uiteindelijk wel bij, vier, vier heb ik bij dat bedrijf gewerkt, maar ja na een paar jaar uh, toen werd ik overgeplaatst in het magazijn, want ja en toen kwam er een nieuwe van mij die dan wel uh, daar dan de bedoeling was dat hij dat die daar boekhouder zou worden. Mm -hmm. En toen kreeg ik nog de kans in het magazijn om daar uh, ja een functie in het magazijn te bekleden dat daar ook een toekomst had, maar daar heb ik ook verpest gewoon. Uh, ja. Van ja, ik moest bijvoorbeeld vroeger komen dat, uh, dat ik door die magazijnmeester uh, ingeleerd kon worden. Ja. Maar ja, dat had ik ook niet voor niet. Ik kom een beetje slabakken. <laughs> Was dat een beetje in je, in je lakse periode dit, Jeroen? Ja, zeg je. Was dit een beetje in je lakse periode? Uh, ja, lakse um, laks periode, ja. Je, je zo... nee, ik zat gewoon niet goed in mijn vel. Nee, dus ja. daar kwam het allemaal op neer denk ik. Ja, ja, ja. En wanneer is dat veranderd dan op een gegeven moment? Uh, ja, ja, dat kan ik eens kijken. Um, toen had ik een. Dat was um, rond mijn dertigste. Mm -hmm. en, eens kijken, van, uh, ik heb van 1990 tot 1994 heb ik ook bij een bedrijf gewerkt. En daar werkte ik eigenlijk met tegenzin. Ja. Yeah. En op een gegeven moment kwam daar een uitbarsting. Dat ik gewoon helemaal niet meer om, over me heen liet lopen. Dus toen had ik die. Uh, uh, dat was een half jaar voordat ik daar op zadevoet ontslagen werd. Toen, uh, toen had ik de directeur en de, en de chef. Uh, daar, was mee, uh, daar werd ik uh, we werden, uh, uh, ja, bij die directeur ontboden, zeg maar. Of ja. Dat was een soort afspraak. Dus daar was ik met die chef en die directeur, zaten we rond tafel. En dan heb ik ze allebei de mantel uitgeveegd geveegd. En ja, gezegd van, ik wil helemaal geen winstuitkering hebben en dit en dat. En, uh, nou, ja, dus, en, en een half jaar later toen... Uh, skyroo, ja, in ieder geval... Uh, de werf is opstaande voor te slagen. Van, ja. Uh, ja, maar het is voet ver om daar allemaal. Uh, maar sinds die tijd is er wel een enorme omslag. Ja, gekomen, ja toen ja. heb je wel een ja. soort van uh, zelfvertrouwensboost gekregen. En uh, ja, ja, uh, ja, heeft hij de eigen handen ja. genomen, eigenlijk. Ja. Maar het mooie bij dat bedrijf was: het, het, het, ik had een hekel aan het werk. Maar. Um, ik kon heel goed met collega's overweg gewoon. Mm. Ik, er was gewoon een mooie sfeer in het bedrijf, mensen onderling. Klinkt, dus als een, dan... klinkt als een verhaal waar we al een redelijk happy end voorlopig gaan zitten, Jeroen. Ja, ja zeker. heel goed, heel ja. goed. Nou, ja. dankjewel voor je verhaal en doe de goed aan, aan Mira. Dat zou ik doen, ja. Heel goed. Ja. En uh, laat nog eens wat van je horen over een paar maanden. Hoe het ja, dan met dat jullie ik is. Dat zal zeker doen. Oké, okay, ja. dankjewel Jeroen. Bedankt. bedankt. bedankt. Uh, zometeen in uh, deel 2 van, uh, van, van 4.7. Crack the playlist. En we hebben een bijzondere Crack the playlist. Met alleen maar mooie liedjes, heb ik al gezien. En met een mooie, uh, ja, mooie man. Ja, mooie gast. Mooie, uh, mooie kerel. Ja, kooi man Voor alle vrouwen. Speciaal voor en Crack the playlist. Dat allemaal zometeen. Nu eerst het nieuws met Joeri Stubinitsky. M!